De hoofddoek die op 8 februari rond half acht 's avonds is gezien in de straat waar Borst woonde. Anderhalve week eerder, op 29, 29 januari, is bij Els Borst aangebeld door een oudere verwarde man in donkere kleding. De politie wil weten wie deze man was. De geheime diensten AIVD en MIVD gaan nog steeds af en toe de fout in met het verzamelen en verwerken van gegevens. Ze ondernemen acties waarvoor geen wettelijke basis is. Toch gaan ze niet structureel buiten de wet om, dat concludeert de commissie die toezicht houdt op de diensten. Volgens de commissie zet de AIVD agenten in om gegevens te verwerven op een manier die in feite neerkomt op de inzet van een tap. Zonder toestemming van de minister mag dat niet. De commissie onderzocht de werkzaamheden van de diensten... naar aanleiding van het schandaal bij de Amerikaanse NSE. De politie in Zwolle zoekt twee mannen in verband met de explosie... begin vorige week in een shawarmazaak. Op bewakingsbeelden uit de omgeving is te zien... dat de twee kort voor de explosie voor het pand stonden... en plotseling wegrenden. Uit het onderzoek was al naar voren gekomen... dat de explosie van vorige week maandag met opzet is veroorzaakt. De dode baby die gisteren in een tas in Eindhoven werd gevonden is een meisje. Over de doodsoorzaak is niet bekend. Het staat ook niet vast of ze heeft geleefd. De man en de vrouw die gisteren werden opgepakt zitten nog vast. De politie gaat ervan uit dat de vrouw de moeder van de baby is. Het weer, de wind neemt af, het blijft helder met hooguit wat nevel en het koelt vannacht af tot 2 graden. De komende dagen blijft het lenteachtig met veel zon en vrij hoge temperaturen. Dit was het N. Je hoort zie je ja. Just a little change Small to say the ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Kees Groot met het NOS journaal. Oud-minister Els Borst is al op 8 februari gedood... ...twee dagen voordat haar lichaam werd gevonden in de garage van haar woning. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht... De politie zegt nu zeker te weten dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie is op zoek naar een vrouw met een rode jas en een rode hoofddoek die op 8 februari rond half acht avonds is gezien in de straat waar Borst woonde. Anderhalve week eerder op 29 maart.